Meneer van Brakel met het NOS-journaal. Bij mensen mantelzorgers maakt zich daar grote zorgen over, blijkt uit onderzoek van de stichting Alzheimer Nederland. Het kabinet wil Alzheimer patiënten zo lang mogelijk thuis laten wonen. Daaraan zijn volgens de mantelzorgers grote risico's verbonden. Patiënten vallen, eten bedorven voedsel, lopen brandwonden op of nemen verkeerde medicijnen in. De stichting roept gemeenten op om mantelzorgers zoveel mogelijk te helpen. In een stuk bos in Reuver heeft de Limburgse politie ruim 18.000 henneplanten ontdekt. Het is een van de grootste plantages in de buitenlucht die ooit in Limburg zijn gevonden. De politie ging na een tip kijken in het bos, vlakbij de grens met Duitsland, en vond toen de plantage. Er stonden jonge en volgroeide henneplanten. Agenten zijn bezig om de planten weg te halen en daarvoor worden straks ook landbouwmachines ingezet. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, wil strengere regels voor elektronische sigaretten. Als het aan de WHO ligt, wordt de e-smoker verboden in publieke gebouwen. Volgens de organisatie is er geen wetenschappelijk bewijs dat de namaak sigaretten onschadelijk zijn voor de gezondheid. En moeten er daarom strikte regels gelden, net als voor gewone sigaretten. In Berlijn wordt het aftreden verwacht van burgemeester Klaus Wowereit. Duitse media melden dat hij zijn vertrek om één uur officieel bekend maakt. Wowereit is sinds 2001 burgemeester van Berlijn. Hij was lange tijd populair, maar de laatste jaren ligt hij steeds meer onder vuur... vanwege het debakel rond het nieuwe vliegveld waar steeds problemen zijn. Volgens media in Duitsland vertrekt Wowereit aan het eind van het jaar.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 19 en bleek er weinig in te zien. Die orgel muziek van bach als ik het zo eens zeggen mag, is meer iets voor de oude dag, geef mij dan maar het waar. Toen sprak ik met. Beurt is bagger. Ach, waarom heeft men toch zo'n ontzag voor volksbedrog en winstbejag? Hey. Johan Sebastian kon het bij haar niet winnen van die valgelijke popmuziek. En daarom zei ik energiek, maar alsjeblieft niet meer gewacht van dat gerok en dat geracht. Ik zeg je, wij gaan zaterdag ons voor een redelijk bedrag. Eens ernstig buigen over Bach. En als je merkt wat Bach vermag, dan ga je vast wel overstag. En strijkt jouw Bacharach de vlag. Is ze meegegaan? Ze hoorde zelfs een lezing aan en ging ook naar het huisconcert dat na de lunch gegeven werd. Maar ik betaalde het gelach toen zij die violist daar zag, want voor zijn welbe naar het gedrag en virtuoze opslag op ging zij volledig overstag. Ik wendel mee in zelfbeklag en heb nu ook iets tegen bar, die naar mijn te wil ver. Dat wordt een hè? Peter en zijn Rockets. Oftewel Peter Koelewijn. Natuurlijk. 1960, 61. Goed. Dit is... Uh, een grote sprong in de tijd. Dit is uh, Cross My Mind. Girl, it's really good to see you come around been lost, I'm glad you got found Cause I've been a little lost myself Twin Forks Found an old picture of you on my phone Got a new feeling now I won't let go Till I can, I can tell you for myself heet band. Dat is uh, weer een van de leuke nieuwe uh, vlotte leuke plaatjes van dit moment. Het heet Cross My Mind. Ja, ja. Geweldig allemaal. Hé, hey, ging Batman. Oh, dit is zo mooi. Dit, dit is echt zo mooi. Your lips are written on your wrist Can't be tamed oh. Oh. You're not in the room But you get... got me in a haircut Got me in a hat Hele mooie samenzang. Het groepje heet Young and Sick. En uh, het dunner heet Hardake Fetish. Het onderwerp is nou niet zo leuk, maar ik vind het wel erg mooi, uh, erg mooi gearrangeerd. Dat dan weer wel. Um, we hebben het straks al eventjes gehad over die, uh, die, die, uh, dat gedoe met die, uh, die icebucket uh, uh, challenge en zo. En uh, we hadden, ik had eigenlijk gezegd, we zullen het er nog even over hebben om mensen gewoon op te roepen dat die onzin allemaal gewoon helemaal niet nodig is. Het, gaat, het schiet zijn doel gewoon voorbij. En uh, de stichting ALS is veel meer gebaat, gebaat met het, uh, het, het feit dat u gewoon doneert zonder al die popiopie onzin erbij. En uh, dat is helemaal niet nodig. Het is bovendien een verspilling van water. Dat ook nog eens een keer. En uh, er zijn dus langzamerhand uh, op, op uh, internet en zo steeds meer mensen die de stelling tegennemen. En dat zijn niet de minste. Uh, Julian Lennon, de zoon van John Lennon, uh, onder andere voert een zwaar actie tegen om ermee te stoppen. Gewoon te doneren aan de stichting ALS. Maar helemaal stoppen met dat gedoende, met dat water. Want er zijn natuurlijk, wij lopen hier met emmertjes te gooien. En er zijn genoeg eh, plaatsen in deze wereld waar ze dat water gewoon keihard nodig hebben. En wij lopen het hier gewoon te verspillen. Dat is niet goed en dan, daarom roep ik iedereen op om ermee te stoppen. Gewoon nokken met die handel. Eh, nomineer gewoon drie vrienden om gewoon te doneren aan die stichting, dan, eh, dan heb je het ook. Eh, een van de mensen in Nederland die, uh, die daar ook stelling tegen neemt... en die ook gewoon na zijn nominatie zei, ik verdomme het, ik doe het niet... is Nick Schilder van Nick Simon. En als alles dus goed gaat, laat ik het even aan u horen. Ook ik ben uitgenodigd door Marco Busato om mee te doen aan de Ice Bucket Challenge. Maar ik heb besloten om dit niet te doen. Waarom? Ik vind dat uh, de lolligheid van de filmpjes uh, het langzamerhand bindt van de ernst van de boodschap. En de boodschap is doneren. En dat is wat ik natuurlijk wel heb gedaan. Dus ik denk dat ik een uitzondering ben op de Ice Bucket Regel... En waarin ik ook afwijk is uh, dat ik niet drie mensen wil uh, nomineren om te doneren. Nee, ik wil al onze vrienden en followers oproepen om uh, een klein beetje te doneren aan deze goede actie. Giro 100.000. Um, we hebben een kennis die leidt aan deze verschrikkelijke ziekte. En het is niet eens voor te stellen wat het inhoudt. Het is verschrikkelijk. Um, dus als u wat over heeft, Giro 100.000. Dank u wel. Zwarte piepen, ja. Alle kleuren, ja. Alle kleuren hè? Ja. Ja, Me and My Broken Heart, dat blijft ook maar doorgaan, he. Zit je er daar nou nog steeds mee? Nee, ja, ik niet. Oh. Rickston, Ei. die wel. Oh, ja. Ik heb hem al vuilpool gestuurd, man. <laughs> ah, dan maar bisonkit, dat lijkt nog bij bijna. <laughs> En my broken hearts. En hier is het regionale nieuws met Dolly ten Biedik. Hey, ja. Yeah. Ah, yeah. <laughs> Mijn hele fanclub staat te dus juichen. Ja. Nou, hier volgt het regionale nieuws van 26 augustus 2014. De politie kondigt vandaag aan dat volgende week op drie plekken in de provin provincie ouderwetse flitspalen worden vervangen door digitale exemplaren. In Haarlem worden drie palen omgeruild. Twee op de Westelijke Randweg en één op de Delftlaan. Ook op de Dijk in Leinde en op de Schipholweg in Vijfhuizen komen nieuwe flitsers. De politie noemt het een groot voordeel dat de nieuwe palen 24 uur per dag aanstaan... en dat de verwerking van de boetes minder politiecapaciteit vergt. Wie op de genoemde wegen te hard rijdt, kan de bekeuring dus sneller tegemoet zien. Toch moeten niet alleen hardrijders op hun hoede zijn voor de nieuwe palen... want op kruispunten met verkeerslichten registreren de palen ook automobilisten die door rood rijden. Dus wie, de, wie te hard door rood rijdt, ziet dus binnen afzienbare tijd twee boetes op de deurmat vallen. De gemeente krijgt in 2015 veel nieuwe taken erbij op het gebied van werk en inkomen jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Om u hierover te informeren organiseert de gemeente informatiemarkten... op 27 augustus en 8 oktober. En op 4 september 2014... verschijnt er een speciale bijlage in de Zandvoortse Courant. U kunt aankomende woensdag, dat is dus morgen 27 augustus... van 10 uur s ochtends tot 2 uur s middags op de weekmarkt terecht... U wordt dan te woord gestaan door medewerkers en wethouders van de gemeente... en u krijgt hier informatie over de nieuwe taken van de gemeente... en op welke wijze hieraan invulling gegeven wordt. Van 12 uur tot 1 uur is wethouder Gert-Jan Bluis van Jeugdzorg en WMO aanwezig... en van 1 uur tot 2 uur is wethouder Gerard Kuipers van de Participatiewet aanwezig... om met u in gesprek te gaan. Op 8 oktober organiseert de gemeente een informatiemarkt in Pluspunt. Hier zijn medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders aanwezig... om u uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom tussen 3 uur middags en half acht. Bij een kettingbotsing op de N208, de Delftlaan in Haarlem, is vanochtend een gewonde gevallen... Rond half negen ging het mis ter hoogte van de ijsbaan. De bestuurder van de achterste wagen kon niet meer op tijd remmen voor een rij auto's... die voor de verkeerslichten richting de Kleverlaan stond te wachten. Bij de botsing waren uiteindelijk vijf voertuigen betrokken. Eén van de bestuurders is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. En door het ongeval was er maar één rijbaan op de N208 beschikbaar voor het overige verkeer. Hierdoor ontstond er een flinke vertraging, waarbij het verkeer vanaf de Jan Gijsenkade langzaam moest rijden. Mocht u van plan zijn om morgen, dus dan heb ik het over woensdag de 27 e naar het centrum van Haarlem te gaan... schrikt u dan niet als er ineens naakte jongeren rondrennen. Deze week is de introductieweek van de Hogeschool in Holland aan de gang en meer dan 350 nieuwe studenten maken op speelse wijze... kennis met elkaar en met de stad. Morgen moeten de deelnemers opdrachten doen in het spel Mission Impossible... en een van die onderdelen is het streken op de grote markt. Een jongen is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt aan zijn hoofd... toen hij in Haarlem de controle over zijn snoorscooter verloor... en op een muurtje naast de weg klapte... Het ongeluk gebeurde op de Spaarnwouderstraat nabij de Amsterdamse poort. Kort na één uur ging het mis en de jongen raakte van de weg en botste frontaal op het muurtje. Behalve ambulances werd ook het traumateam uit Amsterdam opgeroepen. De jongen werd na eerste medische zorg ter plekke naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij bij handeld aan zijn hoofdwond. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en vanmiddag is het overal droog met gaandeweg op steeds meer plaatsen zonneschijn. De temperatuur loopt op naar 17 tot 18 graden en er staat een matige langs de kust een vrij krachtige noordoostenwind. In de nacht naar woensdag zijn er brede opklaringen en koelt het af naar rond de 7 graden. Een vrij koude nacht dus. Woensdag is het droog met flinke perioden met zon. En later ontstaan ook enkele stapelwolken. De temperatuur komt uit op 20 graden en de wind is zwak tot matig uit het oosten. En tot zover het weerbericht. We gaan weer terug naar de muziek. Dat was het weer. street, concentrating on trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright, I saw four faces, one that a brother from the gutter, they looked me up and down a bit, Het uh, verhaal over een uh, vakantie daar ergens, uh, in de buurt van Jamaica. Dat is een ander eiland, maar ik weet niet meer welke. weer uh, door Eric Stewart en uh, de, uh, ja, het gaat over een belevenis daar, over een vakantie. Want, uh, nou ja, uh, we gaan weer even iets nieuws doen, ja. Er is doden. Van zijn die wel CD Seven Layers. De nummer heet Vol. by the silver sea Ripped off off this make-believe And we all keep traveling till the lights kick in While we all keep climbing the walls chasing marks on us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 We U die nog? Ah, die kent u vast dan wel, Dave Berry. Uh, Dave Berry dus. En uh, nummer dat nummer het heet I'm gonna take you there. En aanstaande zondag, dames en heren, dan moet ik even kijken of ik het nou goed doe. Wat ga je uh, doen dan? Uh, Wat ga je doen? Wat is je nou weer aan het doen? Die man die doet altijd maar van alles. Ja, nee, <laughs> maar we weten dat geen niet hè? Wat ga je doen? Een volle vrijdag lang! Ik weet niet wat hij doet hoor. Oh, wacht even, Ja, ja, ja. Aanstaande, ja natuurlijk, hè. aanstaande zondag. Hè. Ja. Dan, dit was niet echt een Veronica van de trip. Maar ik denk, ik, ik, ik zoek gewoon even wat. Maar ja. uh, het was niet helemaal de goede. Maar dat nou, maakt ook niet uit. Niet. Uh, zondag hebben we ze wel natuurlijk. Hè. De originele dingels van uh, van oh, Veronica. Van Veronica. Oh. Aanstaande zondag, dames en heren. Ik ga dat nog maar even gaan, een keer vertellen. Aanstaande zondag gaan wij een speciale vijf uur durende thema-uitzending maken over het feit dat het 40 jaar geleden is dat de zeezenders in Nederland de nek werden omgedraaid door ja. belangenverstelling en politiek gekonkel in Den Haag en te midden in de glorie natuurlijk van de publieke omroep in die tijd de minister van cultuur in de tijd CRM was een oude voorzitter van de KRO dus dan leg je de link al vrij makkelijk um, <tossimus> aanstaande zondag gaan we dat dus um, uh, gaan we dat gedenken in een vijf uur durende Uitzending op CFM, waarbij we van 12 tot 2 eerst gewoon lekker oude, hele oude dingen van Veronica doen. En vanaf 2 uur tot 5 uur gaan we, of van 4 tot 5 doen we het, het beroemde laatste uur van Veronica. Daartussen in gewoon Zandvoort op zondag natuurlijk met de onder, actuele onderwerpen die daarbij komen. Maar wel in de stijl van Veronica in de tijd. Uh, dat gaan we dus doen, aanstaande zondag tussen 12 en 5. En iedereen die daar iets over aan mee wil doen en wil meepresenteren en wat dan ook... Kom gezellig naar de studio. Want u bent van harte welkom. Tussen 12 en 5 dus hebben we een beetje open huis. Doen we gewoon een beetje openbol hier. En, uh, nou, gezellig. Dak, dak er even af en zo. En dan gaan nee. we samen allemaal een minuut stil zijn. nadat, uh, nadat de laatste keer ja, ja, is geweest. Ja, 40 jaar doen. geleden. Ja, 40 ja. jaar geleden. Dat was uh, 40 jaar geleden. Gaan we dus doen. Als de zondag. En als u leuk vindt om daar bij te zijn. die uitzending bij te wonen. Kom maar. Gezellig. Ja, natuurlijk vinden de mensen het leuk. Zal ook komen. And this is David Garrick. Dear Mrs. Appleby I've got to get something off my chest Mrs. Applebee, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Applebee, and for Marie, I'd even swim the sea. Mrs Apple Mrs. Applebee. Mrs. Applebee. David Garrick was dat. Toen nog met dit soort liedjes. Later, tenminste dat heb ik wel eens ergens gelezen. Dus als, ik, als ik lieg is het in commissie. Later zou die zang, voorzanger worden van een hardrockband onder de naam Uriah Heep. En toen heette <laughs> hij dus Dave Byron. En dit is Mad About The Boy. I'm mad. About the boy And I know it's stupid To be mad about the boy I'm so ashamed of it But must admit The sleepless nights I've had About the boy Mmm On the silver screen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 Washington. Met de, de Boy. Maar die boy hield van heel iemand anders, hoor. Die boy. Nou. Ja, die hield van, niet van Diana. Die hield van... Uh, <laughs> van... Uh, Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still glowin', you still, still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs. wel time, tijd vliegt als je plezier hebt. Als je het leuk hebt, ja. Want ja. wel, time flies when you're having fun. Nou, dat is dan ook zo. Het is alweer voorbij. Ah, zonde weer, hè? Ah, en, ja. uh, kunnen we die shower maar op vakantie laten <lacht> <lacht> Nou. <Nee, hoor. lacht> <lacht> Goed, nou, uh, dit was van Lins voor deze dinsdag de 26e augustus. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik althans. Samen met Angela. En uh, donderdag is het donderdag weer samen met mij. Ja, ook gezellig. Ja, ja, ja. Ik, ze, ik neem op mijn afscheid En ik zeg dan uh, tot donderdag. Ja, zou ik ook maar zeggen. En morgen lekker weer luisteren naar Ruud en Angela. Yo! Hey! Nou jongens, tot morgen allemaal. Fijne dinsdag verder nog. Uh, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. En <laughs> geen ijsbucket challenge. Niet. Tot morgen.